8 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. KPN herstelt e mailverkeer Grieks kabinet achter cruciale bezuinigingen... en brandstofverbruik komende jaren alsmaar lager. KPN maakt vanaf 9 uur de e-mailaccounts weer toegankelijk. Groepsgewijs krijgen klanten een e-mail... met het advies om hun wachtwoord te resetten. Praktisch betekent dat dat ze een nieuw wachtwoord moeten maken... zodat ze veilig kunnen mailen. De ruim 500 klanten van wie de gegevens na een hek op straat kwamen te liggen... worden door KPN apart benaderd met een smsje. KPN besloot gisteren uit voorzorg om de mailaccounts van 2 miljoen klanten... tijdelijk af te sluiten. Een woordvoerder zegt dat vannacht alles op alles is gezet... om het mailsysteem te herstellen. Vanaf nu wordt gekeken hoe gedupeerde klanten schadeloos worden gesteld. De SP wil een spoeddebat over de problemen bij KPN. Ook andere partijen zijn verbolgen over de situatie. GroenLinks heeft Kamervragen gesteld en de PvdA noemt de kwestie ongehoord. PvdA-kamerlid Van Dam vindt dat KPN de autoriteiten eerder had moeten inschakelen... en klanten veel eerder had moeten informeren. Nederlandse consumenten en bedrijven hebben een recordbedrag openstaan... aan schulden bij incassobureaus. In totaal gaat het om 6,3 miljard euro. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen, NVI. Het aantal mensen met schulden nam wel af... maar de mensen die in moeilijkheden zitten zagen hun problemen groter worden. De NVI zegt dat dat erop kan wijzen dat het spaarpotje van mensen met schulden leeg is. Dat het aantal dossiers bij de incassobureaus is verminderd duidt volgens de NVI op twee dingen. Klanten zijn voorzichtiger geworden met het aangaan van schulden... en bedrijven zijn kritischer geworden met het verlenen van kredieten aan consumenten. Het Griekse kabinet heeft gisteravond ingestemd met de bezuinigingen die de EU en het IMF van Griekenland verlangen. De meningen in het kabinet waren verdeeld. Zes tegenstanders stapten op, onder wie de vier bewindslieden van de kleinste regeringspartij, de uiterste rechtse Laos. Maar ook zonder die partij kan het kabinet rekenen op een ruime meerderheid in het Griekse parlement. Dat stemt morgen over de bezuinigingen, die tot felle protesten op straat leiden. Als de plannen doorgaan, gaat het minimumloon 22 omlaag. Ook worden de pensioenen gekort en wordt er fors bezuinigd op de gezondheidszorg en defensie. In Utrecht komen vandaag zo'n 1500 leden van GroenLinks bijeen. Ze zullen op het congres vooral praten over de politietrainingsmissie in Afghanistan. De kamerfractie van GroenLinks steunt die missie, maar het ligt gevoelig bij de leden. Op het congres wordt vandaag een motie ingebracht die de fractie opdraagt om de steun aan de missie in te trekken. De Kamerleden hebben laten weten daar niet voor te voelen. Premier Rutte wil de missie in Afghanistan uitbreiden door ook de grenspolitie in het noorden te gaan trainen fractieleider SAP heeft laten weten daartegen te zijn. Vorig jaar hielp GroenLinks de missie in Koenders aan een kamermeerderheid. Hoewel er steeds meer auto's op de weg zijn... daalt het brandstofverbruik in Nederland de komende jaren fors. Volgens brancheorganisatie BOVAG komt dat doordat nieuwe auto's steeds zuiniger zijn... en ook doordat er per auto steeds minder kilometers worden gereden. In 2020 wordt in Nederland ruim 1 miljard liter minder benzine en diesel getankt... heeft de BOVAG berekend. Dat is een daling van bijna 15 vergeleken met 2010. De BOVAG maakt zich zorgen over de tankstations... omdat die de komende jaren veel omzet moeten inleveren. Ze moeten volgens de brancheorganisatie... meer omzet gaan halen uit andere producten en diensten dan brandstof. Amnesty International roept Europese regeringen op... het ACTA-verdrag niet te ratificeren. De mensenrechtenorganisatie vreest dat het leidt tot schendingen van mensenrechten...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 Ook wordt bij het voorschrijven van medicijnen soms geen rekening gehouden met het feit dat veel ouderen meerdere kwalen hebben. De onderzoekers pleiten voor een verplichte jaarlijkse APK van het medicijngebruik. Daarmee valt niet alleen tot 100 miljoen euro te besparen. Het is ook goed voor de volksgezondheid. Het weer, koud vandaag, veel zon, maxima van 4 graden onder nul. Er staat weinig wind en smiddag strekken soms wat wolkenvelden over. Morgen vanuit het noorden dooi, met kans op wat winterse neerslag. In het zuidoosten blijft het vriezen. Het wordt hoog tijd voor een andere bank. Niet weer zo'n deftige, dure kantoren, overal marmeren. Een bank waar ze je kennen. Ja, waar ze zeggen: goedemorgen meneer de Vries. Zo'n bank is De Regiobank. Een bank zonder push, push of gedoe. En toch een complete bank. Betalen, sparen, alles. Zeg eens ook altijd: wij zijn uw bank. Regiobank.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 Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 11 februari. Er komen meer auto's, maar we gaan minder tanken. Dat vraagt om uitleg. Straks horen we Louis Dekker. GroenLinks houdt vandaag een spannend congres. Maar we beginnen met de herstart van KPN. De 2 miljoen geblokkeerde e-mailaccounts van KPN... zijn na 9 uur weer toegankelijk. De klanten van wie de gegevens op internet staan... worden vanochtend persoonlijk benaderd. Marie Dijenne van KPN. Die 500 klanten, daarvan kan ik zeggen dat die vanochtend worden die uh, eerst per sms benaderd. Dat we ze gaan bellen. En vanaf 9 uur vanochtend zullen de 539 klanten zijn het uh, apart benaderen met een telefoon, in het telefoongesprek. Dat was KPN. Na 9 uur dus kunnen de 2 miljoen geblokkeerde klanten dus weer mailen en berichten ontvangen. KPN blokkeerde die e-mailadressen nadat hackers de gegevens van ruim 500 KPN-klanten op het internet hebben gezet. Maarten van Asselt is een van de gedupeerden die gehackt is. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goed nieuws? Waarom? Wat ik het over een uur weer mailen. Ja, inderdaad. Ja. Is toch goed nieuws? Of niet? Uh... Ja, dat is op zich goed nieuws, ja. ja. Uh, maar u bent een van de mensen van wie het wachtwoord op straat lag. Ja, klopt. Dat is balen. Ja, nou inderdaad. Wat was, en, uh, wat was, wat was het wachtwoord? Het wachtwoord was Frumfie. Oh. En dat gebruikt u alleen daarvoor? Of gebruikt u dat ook uh, in andere combinaties? Nee, dat is waar. <laughs> oh jee. <laughs> ja, nee, dat gebruik ik inderdaad ook voor meerdere uh, andere uh, ja. tijd. Ja. En uh, toevallig kwam ik er gisteravond achter dat uh, mijn account van Marktplaats ook niet meer beschikbaar was. Was dus dat? Er toch? zijn al mensen mee uh, aan de halve ge geweest. Oké, okay, mensen zijn er gewoon al mee, uh, mee bezig geweest. Ja. ja, klopt. En heeft u enig idee van hoe vaak u het wachtwoord uh, ergens gebruikt heeft? Uh, ik denk een website of zes. Een website of zes. En heeft u die ja. allemaal meteen gewoon uh, bent u nagegaan uh, en heeft u het daar geblokkeerd of het wachtwoord veranderd? Nou, het mooie is als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, marktplaats.nl. Daar kun je je wachtwoord veranderen. En, uh, maar die sturen een, uh, een link naar je mail toe. Maar ja. mijn mail is niet beschikbaar, dus... Oh ja, dat is ook wel handig. Dus, ja, goed, dat kan vanaf 9 uur dan weer. Maar ja, dat betekent wel ja. dat al die tijd... moet je maar afwachten wat ermee gebeurd is. Want ja. bent u bang dat er inderdaad dingen mee zijn gebeurd... Uh, die daglicht niet kunnen velen? Zijn het zijn er niet. Het is niet zo dat ik mijn, uh, mijn internetbankier of zo met dat wacht word gebruikt. Maar uh, ja, het zijn meer de onpraktische dingen. Uh, die maak ik maak nu tegenaan loop. ik heb verschillende advertenties op markt ik plaatsstaan. Wat is ermee gebeurd? Ik heb geen idee. Nee. Zijn de mensen gemaild of... of... Of zijn er namens uw spullen weer aangeboden die u helemaal ja, niet heeft? Precies. Dat soort nou, zaken het allemaal. Ja. Het, is, het is vooral lastig en u heeft er gewoon geen overzicht over. En dat maakt nee, je dat wel een beetje ja, kriebelig misschien wel. Ja, ik ben er heel boos over. Ja. Ja. Zeker gezien het feit dat ik uh, in die lijst sta... en dat ik als eerste benaderd word door, uh, uh, door vrienden en door jullie... en uh, van wie je staat in die lijst. Ja. En, en ik denk van het de eerste telefoontje had ik graag van KPN gehad... Ja, u had, precies, u had het liever andersom gezien, dat KPN u ja. had gebeld. Sorry, er ja. is iets misgegaan en uh, ja. we proberen er alles aan te doen. Dat is het, ja. En dan krijg je een algemeen uh, nieuwsbericht waarin staat dat het inderdaad zo is. En uh, ja, dat KPN ermee bezig is. Denk ik, ja, precies. Leuk. En nu? Schadevergoeding? Eisen? Uh, ja, ik zit er wel over te denken, ja. Nou, ja. ja, goed. Ik vertel dat uh, KPN ook netjes om... Uh, dit soort dingen te waarborgen en om bepaalde diensten van het af te nemen. Dat hebben ze niet wel kunnen maken. Dus. Nee, dat blijkt wel. Maar goed, vanaf 9 uur kunt u weer mailen. En dan kunt u ja. misschien ook een beetje de schade opnemen. Ik wens u sterkte ja. vandaag. Dat zal nee, een dagje computeren worden. Maarten van Asselt, ja. praat nog eventjes door over deze zaak... met SP-Kamerlid Sharon Gistenhuizen. Ja, uh, u hoort meneer uh, van Asselt, u, u zit toch over te denken... om een schadeclaim uh, in te dienen. Is dat haalbaar trouwens, denkt u? Ja, daar kan ik me op dit moment nog niet over uitlaten. Uh, wat wel vaststaat, is dat er de nodige zaken echt niet goed gedaan zijn door KPN zelf. Dus het is zeker niet zo dat zij uh, vrijgaan van schuld. Sterker nog, zij hebben in deze zaak uh, waarschijnlijk alle schuld zelf. Ja, wat denkt u, of wat vindt u dat zij niet goed hebben gedaan? Nou ja, er was sprake van verouderde software. Ik moet me hierbij wel even verlaten op de nieuwsberichten die ik uh, tot dusver natuurlijk op het internet zelf heb gelezen. Uh, er was sprake van verouderde software. Er zijn natuurlijk al eerder incidenten geweest. In, in december ging het mis. In, eerder in januari ging het al mis. En er bleek gewoon ook structureel uh, een aantal zaken niet goed geregeld te zijn, niet goed op orde te zijn in de beveiliging van het bedrijf. Ja, we hebben in de zomer natuurlijk dat DigiDoot door de bakel gehad. Ik heb daarna ook met KPN gesproken. En zij hebben mij toen eigenlijk verzekerd dat het bij hen heel erg goed op orde was. Dus ja, ik ben hier wel erg teleurgesteld uh, over. Ja, ik begrijp. Als je dan zo het verhaal ook uh, net hoort... dan uh, begrijp je een beetje zo het gevoel van... ja, internet, het is ondertussen net zo uh, onmisbaar als deze dagen de kachel uh, en de elektriciteit. Ja, dat is dat zou je wel zeggen. Ik denk dat de mensen zich wel realiseren dat de kachel op dit moment nog net een stukje onmisbaarder is. Maar het klopt inderdaad. Het internet hoort op dit moment in deze tijd gewoon bij een van de basisdiensten waar mensen gebruik van moeten kunnen maken. En dat heeft onder andere mee te maken dat ja, als je solliciteert dan moet je natuurlijk gewoon ook heel vaak een internetadres geven waar je op bereikbaar bent en... Ondernemers zijn bijvoorbeeld verplicht om uh, digitaal aangifte te doen. Dus je moet inderdaad digitaal bereikbaar zijn. Het is dus heel erg belangrijk dat die zaken goed geregeld zijn. En wat ik me afvraag is waarom er... Kijk, ik weet dat er heel veel uh, slimme en goed gekwalificeerde mensen bij KPN in dienst zijn. Maar waarom is het nou zo dat zij dan bijvoorbeeld toch de hulp van Fox IT nodig hebben... op het moment dat er zoiets als dit gebeurt? Ik bedoel, in principe zou... De, Fox IT een beveiligingsbedrijf, zijn. Ja, begrijp ik, zeg, ja. Ja, dat, daar had de overheid afgelopen zomer ook uh, zwaar behoefte aan. Maar een bedrijf als KPN, kom op jongens. Ik bedoel, hoeveel internet- en, en dataverkeer doen zij überhaupt? Dat is ontzettend groot. Zij moeten toch gewoon zelf die gekwalificeerde mensen in huis hebben. Al was het alleen maar om proactief dit soort problemen op te, op te sporen. Nou ja, dat is dus blijkbaar niet het geval. En daar schrik ik enorm van. Ja, en vandaar dus het Kamerdebat uh, wat u heeft uh, aangevraagd. En misschien ja. volgende week wordt gehouden. <lacht> ik dank u wel voor uw reactie, Sjana Gesthuis ja, van ja. de SP. Honderd jaar geleden zonk de Titanic. Op het schip zaten drie Nederlanders. Over één van hen is nu een tentoonstelling. De verkeersinformatie. Is die er? Nee, ik hoor geen en Ik zie ook helemaal niks staan. Geen verkeersinformatie dus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. GroenLinks congresseert vandaag. De zaal in de Leidse Rijn is uitverkocht. 1500 leden hebben zich aangemeld. Het gaat dan ook ergens over. Het gaat over de politietrainingsmissie in Kunduz in Afghanistan. Het kabinet denkt erover om de missie binnen het civiele mandaat uit te breiden... door ook grenspolitieagenten te gaan trainen en misschien ook agenten uit andere Afghaanse provincies. Maar de fractie is tegen en ook uit de achterban klinken geluiden... om zelfs maar helemaal te stoppen met die missie. Daar ga ik over praten met Joost Lagedijk... oud-Europarlementariër van GroenLinks. Goedemorgen, meneer Lagedijk. Goedemorgen. Ik kan me herinneren dat u een jaar geleden eh, enthousiast was... over de missie naar Kunduz. Bent u dat nog steeds? Nou, ik was een jaar geleden ervoor dat GroenLinks... op een of andere manier bij de opleiding van uh, politieagenten... betrokken zou zijn uh, en niet de deur... ...dicht zou gooien het ging om Afghanistan. Daar was ik voor. Oké, okay, en nu een jaar later? Nou, ben ik niet meer zo enthousiast. Dat moet ik, uh, moet ik bekennen. Ik, ik ben bang dat GroenLinks zich de vraag moet stellen... ...of dit nou uh, werkelijk de missie geworden is... Uh, ...die GroenLinks voor ogen stond een jaar geleden. Uh, en, en de vraag stellen en, is hem eigenlijk, als u hem zo stelt, uh, ook beantwoorden? Nou ja, kijk, ik denk dat je moet concluderen... of we dat nou leuk vinden of niet... dat hij misschien wel te uh, veel is opgetuigd... te ingewikkeld is geworden... met allerlei agentvolgsystemen... die niet blijken te werken. Um, en dat er uh, blijkbaar ook te weinig animo is... voor het huidige aanbod... waardoor de kosten... Uh, om één agent op te leiden, in mijn ogen eerlijk gezegd... absoluut hoog zijn geworden. Ja, maar wat doe je dan als partij? Uh, ik bedoel, de uitbreiding, dat zit er volgens mij niet in... want daar is de fractie ook niet enthousiast over. Maar wat doe ja. je dan met het gegeven dat je eigenlijk teleurgesteld bent... in datgene waar je een jaar geleden enthousiast over was? Nou ja, dan zijn er volgens mij twee mogelijkheden. Uh, als er voor het huidige uh, aanbod te weinig animo is bijvoorbeeld... kun je twee dingen doen. Uh, het aanbod aanpassen, uh, dat is eigenlijk wat het kabinet voorstelt. Uh, laten we meer gaan doen hier op andere plekken... Um, of je kunt ermee stoppen. Um, en ik ben bang uh, dat GroenLinks voor die keuze uh, gesteld is. En gezien de opvattingen van een meerderheid van de leden, uh, in ieder geval van de kiezers. Ja, denk ik dat de fractie uh, serieus over die optie na moet gaan denken. Ja, want als het congres nou zegt, oké, okay, uh, we hebben het liefst dat we ermee stoppen, dan zit de fractie natuurlijk in een lastig pakket. Ja, dan zou ik de fractie aanraden om die motie of die resolutie niet zomaar na zich neer te leggen omdat er denk ik los nog van het congres gewoon objectief allerlei redenen zijn om die vraag van is dit nou de missie die wij wilden om die te stellen. En ik ben bang dat het antwoord op dit moment met de informatie die we nu hebben uh, nee moet zijn. Ja, Maar op dat moment hè, als die situatie ontstaat dan uh, betekent het ook, want het is wel politiek natuurlijk, dat het ook iets uh, betekent voor de positie van Jolanda Sap. Kijk, Jolande Stap vind ik dat een verhaal. Kijk, ik, ik zit een beetje in dezelfde situatie... hoewel ik op dit moment geen verantwoordelijkheid heb. Ik was vorig jaar voor om het te proberen, om het uh, te doen. Zij het dat toen een aantal voorwaarden gesteld zijn die, vond ik, te krap waren. Uh, hè, er is de, de fout gemaakt dat dit nou een soort groen missie nee, okay. is geworden. Ja. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. Ja. Ik vind dat je ook in de politiek na een jaar moet kunnen zeggen... oké, okay, we hebben het geprobeerd, we zijn er geweest... We hebben het gezien. Het is niet geworden wat wij wilden. En daar zetten we er een punt achter. Ja, dat vind maar... ik voor een politiek leider te doen. Is dat te doen? Want ik bedoel... Ja. Uh, het is natuurlijk wel een... een, een ja, blamage is misschien een heel groot woord. Maar het, het, het ondermijnt je gezag. Het ondermijnt je positie. Ja, maar wat ondermijnt het, je gezag nou meer? Doorgaan met iets wat niet blijkt te werken. Ook niet volgens GroenLinks vol criteria. Omdat je nu helemaal ja gezegd hebt. Dat gebeurt in mijn ogen in de politiek eerlijk gezegd een beetje te vaak. Of zeggen... Uh, nou ja, we hebben het geprobeerd. We waren er toen voor. We hebben het nog een keer bekeken. En het is niet geworden wat wij wilden. Punt. Nou, we zullen zien wat het, uh, om te beginnen vandaag, het, uh, het congres uh, zegt. Ik wens u een goed congres, meneer Lagendijk. En dank u wel voor het gesprek. Geen dank. De beelden van een juichende menigte op het Tahrirplein staan nog steeds op het netvlies. Toch is het alweer precies een jaar geleden dat na weken van protesten... de Egyptische president Mubarak het veld ruimde. Wat is er in die tussentijd eigenlijk allemaal gebeurd? En wat is er terechtgekomen van een vrijer, van een democratischer Egypte? Een kleine terugblik. Mohamed Hosni Mubarak... President Mohammed Hosni Mubarak... has decided to step down as president of Egypte. An incredible scene. And wherever you look: people are dancing, flags are waving. En ik denk het a moment. We zaten erop te wachten. En het nieuws is dat inderdaad Mubarak aftreedt. Mensen hadden kleine kinderen meegenomen. Baby's op de achterbank van auto's. Kinderen van twee die een beetje wezenloos om zich heen kijken. En ouders die zeggen: ik vind dat mijn kinderen hier getuigen moeten zijn. Want dit is voor hun toekomst. Zij gaan leven in een ander Egypte. Een half jaar na zijn aftreden wordt Mubarak, liggend op een ziekenhuisbed de rechtszaal ingereden. Hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor onder meer de dood van honderden demonstranten. Daar lag hij dan in een kooi waar zoveel van zijn tegenstanders in het verleden in hebben gezeten. Het was eigenlijk een beeld wat vooraf onvoorstelbaar was voor de inwoners van Egypte... maar ook voor de hele Arabische regio. Ook vrije verkiezingen zijn nieuw. Met groot enthousiasme gingen de Egyptenaren de afgelopen maanden dan ook naar de stembus voor een nieuw parlement. Onder hen de Egyptisch-Nederlandse student Samira Ibrahim. Het is heel mooi dat iedereen gewoon in de rij staat te wachten en ze dat niet verwacht. En ook vanochtend toen ik naar de college heen, zag je ook overal bij alle scholen stond echt de hele nette rijen. Iedereen stond gewoon rustig te wachten op zijn beurt. We hebben er allemaal op gewacht. Iedereen stemt ook op verschillende partijen en verschillende personen. Dat gebeurde vroeger niet. Maar ondanks de verkiezingen gaat het veel Egyptenaren allemaal niet snel genoeg. In hun ogen is er onder de militaire machthebbers niets veranderd. En de gebeurtenissen in Port Said zorgen dan ook voor een nieuwe golf van protesten tegen het leger. Bij de voetbalrellen van 1 februari in Port Said kwamen 74 supporters om het leven, voornamelijk aanhangers van de club Al-Ahli. Het drama zou een wraakactie zijn van het leger voor de rol die Al-Ahli-fans speelden bij het verdrijven van Mubarak. Van een vrijer en een democratischer Egypte is na één jaar. ...nog weinig terecht gekomen. Men gaat er hier niet vanuit dat je ooit echt te weten zult komen... ...wat er precies heeft achtergezeten. En dat maakt dat het toch allemaal weer oude politiek blijft hier, hoor. Want het is een hele Egyptische oplossing. En kijk, al die mensen daar... ...en er zitten vandaag ook weer heel veel vrouwen bij. Het is echt, heb ik het idee, breder dan ooit... Die mensen die strijden voor een nieuw Egypte. Maar dat Egypte, dat is er voorlopig nog niet. Al dus onze correspondent Sander van Horen. Na de voetbalrellen zijn de presidentsverkiezingen vervroegd. Het leger belooft om daarna de macht over te dragen aan een burgerregering. Alleen is er voor die verkiezingen nog geen datum bekend. Stof tot nadenken voor tankstations in ons land. In het jaar 2020 zullen ze een miljard liter minder benzine en diesel verkopen dan nu. Dat is een daling van 15 procent. Dat heeft de brancheorganisatie BOVAG berekend. Louis Dekker van de Economieredactie en de Autoredactie. Louis, waarom gaan we straks eigenlijk minder naar de pomp? Dat komt uh, onder meer omdat we allemaal zuiniger gaan rijden over acht jaar. Auto's worden steeds zuiniger. Een diesel waarmee jij nu rijdt. rij jij diesel? Ik rijd diesel. 1 op? 18? 19? Dan doe je het nog goed. In 2020 wordt het gemiddelde ongeveer 1 op 20. Het gemiddelde nu zit op 1 op 15. Dus dat is een behoorlijke slag. Hetzelfde geldt voor benzine, maar iets minder spectaculair. We rijden nu gemiddeld 1 op 12. Over acht jaar is dat 1 op 14. En aan het eind van de rit gaat men dat bij de tankstations Merken. We gaan dus zuiniger rijden. Ja, en ook minder. Okay. Ook minder. Nou, ik dacht namelijk, minder komen we zo op. Ik dacht namelijk, we gaan elektrisch rijden. Dat gaat Louis Dekker mij uitleggen. Ja, dat gaan we ook wel doen. Maar dat is uh, een druppel in vergelijking met benzine en diesel. Dus dat is niet de reden. Dat is te verwaarlozen. Maar we gaan minder rijden, zeg je. Hoezo gaan we minder rijden? Er komen wel meer auto's op de weg. Er komen er, als het goed is, de komende acht jaar nog ongeveer een miljoen bij in dit land. We staan nu op dik, dik acht miljoen, dus... Dat is best nog een stijging. Maar die auto gaat vaker stilstaan. We gaan er minder kilometers mee rijden. We gaan meer thuiswerken. We gaan misschien dus wat meer met het openbaar vervoer. Iedereen wil wel een auto. Wil de vrijheid hebben om mobiel te kunnen zijn. Maar omdat die prijzen van brandstof alleen maar zullen stijgen... zul je ook merken dat mensen veel meer gaan nadenken of ze dat er wel voor over hebben. En misschien gaan ze wel gewoon lopen naar de supermarkt. Dus dat record van gisteren, daar blijft het niet bij. Jij voorspelt eigenlijk de komende, komende jaren... kunnen we record op record bijschrijven. Ja, en je komt natuurlijk vanzelf op het moment dat mensen gaan denken... ja, 1,77 euro voor een liter benzine... 1,77 euro om op en neer te rijden naar de supermarkt, dat is best veel, hè? Goed, maar dat betekent nogal wat. Ik bedoel, dat betekent voor ons als consument, als automobilisten... betekent dat het een en ander, namelijk dat we minder veel rijden. Maar betekent dat ook wat, bijvoorbeeld, voor degene die ons van de brandstof voorzien? Ja, natuurlijk, want het is heel simpel. 1 miljard liter benzine slash diesel... dat is straks in 2020 misschien wel 2 miljard omzet en kun je het met het één niet verdienen, dan moet je het ergens anders halen. Dus de bovach die dit becijferd heeft heeft al uh, de pompstations, tankstations aangeraden. Jongens, denk na over de toekomst. Want als je niks doet, dan ben je over acht jaar heel veel geld kwijt. En dan moet je je afvragen of je nog wel rendabel bent... of je nog uh, de zaak overeind kunt houden. Dus misschien moeten we heel simpel zijn en denken... er zullen meer marsjes, meer colaatjes et cetera, verkocht moeten worden. Ondernemers langs de snelweg bij provinciale wegen in dorpen... die het nu moeten hebben van benzine en diesel... die zullen er echt heel nadrukkelijk wat bij moeten gaan doen. Of je krijgt meer van die onbemande tankstations. Ja. Ja, dat is ook een trend die al een paar jaar aan de gang is. En dat gaat zeker door. En nou, Vandaag zullen we weer merken dat er bij een onbemand tankstation... ik zal de naam niet noemen, weer files ontstaan... omdat ze uitgerekend vandaag 15 cent korting gaan geven. Nou ja, dat klinkt leuk. Het is 15 cent onder de adviesprijs. Ja. Nou, dan kom je uit op 1,62. Dan schrik je hier toch nog steeds een ongeluk als je nadenkt. Ja, want die prijzen van benzine en LPG... die zijn toch uh, gisteren inderdaad tot recordhoogte gestegen. Louis, dankjewel. Louis Dekker was dat. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Titanic op een ijsberg liep en vervolgens zonk. De grootste scheepsramp uit de geschiedenis eiste meer dan 1500 levens. Drie opvarenden kwamen uit Nederland. Het Maritiem Museum in Rotterdam heeft aan die drie een tentoonstelling gewijd. Eén van die drie was George Reugling. Lieve Henry, vind je dit geen mooie boot met vier schoorstenen? Dit is het grootste schip van de wereld. De laatste handgeschreven aanzichtkaart van jonkheer George Reuglin. Directeur van de Holland-Amerika-lijn. Voorgelezen door zijn nu nog levende kleinzoon. Ja, als je denkt dat uh, een paar dagen later het schip verging... en dat dit het laatste geschreven bericht van hem is. Zijn laatste groet aan zijn kinderen. Kom verder, kom verder. Vindt u mijn hut niet prachtig? Mutters, de fabriek die wij vaak ook inzetten voor de Holland-Amerika-Lijn, heeft weer prachtige meubelen gemaakt. Ja, het was natuurlijk alleen maar uh, pracht en praal. Uh, luxe, wilde, uh, het kon er allemaal niet op. Rembrandt is de. Conservator van deze Titanic-tentoonstelling in het Maritiem Museum. En Reuglin, haverbaron, directeur van de Holland-Amerika-lijn... droomde eigenlijk ook al van zijn eigen Titanic. Ja, hij was mee omdat de Holland-Amerika-lijn een schip in bestelling had... op dezelfde werf als waar de Titanic gebouwd was. Het zou niet zo groot worden, maar qua luxe en, en ja, grootsheid... moest het de Titanic zeker evenaren. De sfeer was opgetogen aan boord. Het orkest speelde... Maar toen kwam die ijsschots, in de nacht van 14 op 15 april 1912. Ja, toen ging het mis. Uh, wat niemand verwacht had, want het schip was uh, ja, uh, aangekondigd in, in de media... als uh, perfectly uh, unsinkable. Uh, zonk toch nadat uh, het schip uh, de ijsberg geraakt had. En ondanks dat George Reuglin een eerste klas hut had aan boord... en dicht bij de reddingssloepen lag, redde hij het niet... Er waren sloepen, uh, maar er is een gouden regel aan boord van schepen bij uh, als er een noodsituatie is, vrouwen en kinderen eerst. En ik neem aan en ik hoop en verwacht dat hij die gouden regel ook heeft gehonoreerd. Ja, en uh, toen was het te laat. Mijn opa was er niet, dus dat vond ik in het begin, uh, toen ik nooit een korte broek liep, vond ik dat heel naar. Maar later ben ik me gaan realiseren dat het dus een hele bijzondere happening is geweest, een tragisch ongeval, waardoor ik mijn grootvader verloren heb en nooit gekend heb. 100 jaar later, een moderne Titanic, de Costa Concordia. Nog grotere schepen, nog snellere schepen, schepen met 6.500 opvarenden. Kennelijk gebeuren dit soort rampen nog steeds. En, uh, ja, uh... Is er dan niks geleerd van de Titanic? Er is uh, wel wat geleerd en dat zullen we nu ook van de Costa Concordia doen. De Titanic heeft natuurlijk geleerd dat er voor iedere opvarende een plek in reddingsloop moest zijn in geval van nood. De reddingsboten heb je wel, de technische voorzieningen zijn er. Maar kunnen we de paniek ook handelen als er weer zo'n ramp gebeurt? En dat is denk ik waar we zo over na moeten denken. De tentoonstelling is vanaf vandaag te zien in het Maritiem Museum in Rotterdam. De reportage was van Hendrik Willem Hofs. En dan is het zo tijd voor Peter en Mieke in de Tros Nieuwsshow. Ze hebben onder andere aandacht voor de Muppets, die nieuwe film natuurlijk. Maar ook een gesprek over hoe kan je voorkomen dat je kind wordt ontvoerd. En een aangrijpend onderwerp over opvoeden op zijn Chinees. Ik weet niet of u dat filmpje heeft gezien op internet. een jongetje dat naar buiten wordt gestuurd. De sneeuw in, het is min 13 graden. Hij moet door de sneeuw heen gaan rollenbollen. Verschrikkelijk.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 Opium, de kunst- en Cultuur Talkshow met Coynard Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Dat vond ik echt een uh, pop of beeld. Dat ja. vond ik al een beetje Uf, verzei. En ja. swingende muziek. Opium, vanavond, half elf, bij de Avno, Nederland 2. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt dus slechts 6,25 euro per maand. Ga naar de Vodafone-winkel...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 KPN besloot gisteren uit voorzorg om de mailaccounts van 2 miljoen klanten tijdelijk af te sluiten. Een woordvoerder zegt dat vannacht alles op alles is gezet om het mailsysteem te herstellen. Vanaf vandaag wordt gekeken hoe gedupeerde klanten schadeloos worden gesteld. Nederlandse consumenten en bedrijven hebben een recordbedrag openstaan aan schulden bij Incasso-bureaus. In totaal gaat het om 6,3 miljard euro, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen NVI. Het aantal mensen met schulden nam wel af... maar de mensen die in moeilijkheden zitten... zagen hun problemen groter worden. Het Griekse kabinet heeft gisteravond ingestemd... met de aanvullende bezuinigingen die de EU en het IMF van Griekenland verlangen. Zes tegenstanders stapten op... onder wie de vier bewindslieden van de kleinste regeringspartij... de uiterst rechtse Laos. Maar ook zonder die partij kan het kabinet rekenen... op een ruime meerderheid in het Griekse parlement. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. In een groot deel van het land is het momenteel helder en koud. Op veel plaatsen vriest het ruim 10 graden en daarmee is er sprake van strenge vorst. Vanochtend is het verder vrij zonnig. Alleen in het oosten en in het waddengebied komen enkele wolkenvelden voor. Nou, vanmiddag komt er wat meer bewolking in het land binnen, maar de zon blijft ook zeker aanwezig. Het wordt zo'n min 4 tot min 2 graden. Kortom, het blijft vriezen. De wind komt overwegend uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond en vannacht dan draait de wind langzamerhand naar het zuidwesten en raakt het in de nacht wat meer bewolkt. Toch komen de minimaal opnieuw rond min 10 graden uit. Morgen zondag vindt de eerste dooiaanval plaats. en Dit gaat gepaard met bewolking en winterse neerslag. In de ochtend begint het in het uiterste noorden lichte sneeuwen en die breidt zich in de loop van de dag over het land uit. In het noorden gaat later op de dag de sneeuw wat over in regen. Er is ook kans op ijzel en een groot gevaar voor gladheid. In het zuiden blijft het overdag overigens licht vriezen. In het noorden komt het tot dooi. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is juist...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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter De Wys en Mieke van der Wij. Goedemorgen, vier minuten over half negen. Nou, we hebben een hele volle bak vandaag, zeiden we al tegen elkaar. Uh, veel onderwerpen. Om negen uur gaan we eerst even bellen met Justine Pardoen van Ouders Online naar aanleiding van de korte ontvoering van het meisje van vijf jaar. Daarna aandacht voor stalbranden. Ja, dat is een heel actieplan nu, want het is allemaal helemaal niet nodig. Zoveel dieren die doodgaan. Gary van Pinksteren komt over de ophef die is ontstaan over de video waarop een klein Chinees jongetje te zien die in zijn onderbroek door de sneeuw rent. Is dat nou de manier waarop kinderen worden opgevoed in China? En dan komt militair historicus Marco de Boer. Hij vindt dat wij niet moeten ingrijpen in Syrië. En als laatste onderwerp de spectaculaire boring van de Russen... naar een ondergronds zoetwatermeer op de Zuidpool. Na tien uur gaan we het hebben over de nieuwe muppetfilm. Fotodetective Hans Aarsman heeft een boek en hij gaat ook nog eens het theater in... Tussendoor worden de boeken besproken door Ingrid Hogevorst. En wie wil er een predikantenbord? Ja, zometeen. Een ziekenhuis, moet, dat wel, moet die wel een aandeelhouder hebben? Daar is niet iedereen het over eens. Maar eerst de ophef over het meldpunt voor Polen. Precies, want alle ophef bij ons in ieder geval over het PVV-klachtenmeldpunt... over Midden- en Oost-Europeanen... is inmiddels doorgedrongen tot Brussel. De Europese Commissie roept de Nederlanders op deze openlijke oproep tot intolerantie, zoals ze zeggen, niet te volgen. Komende maandag komt de commissie met een inhoudelijk standpunt. En dat kan zelfs een zaak aanbrengen bij het Europese Hof van Justitie. Tenminste, dat stelt Jorrit Rijpma. Hij is bij ons de gast, docent Europese Recht aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Mm. Uh, volgens de PVV, uh, las ik tenminste uh, gisteravond, en er zal er misschien nog wel meer bijgekomen zijn, uh, gaat het nu al om 32.000 plachten. Dat is wel veel. We dat is heel veel, ik uh, zou ze graag in willen zien, want ik heb ook begrepen dat er wordt opgeroepen om alle positieve ervaringen te melden op dezelfde site. Dus ik weet niet, uh, er zijn zeker problemen, maar of een meldpunt dan uh, een oplossing is, dat is uh, ja, dat, daar stel ik mijn vragen bij. Maar kennelijk is er dus wel een soort van behoefte ergens aangeboord. Nou, Het is natuurlijk zo dat er uh, zeker sinds uh, de, de Midden- en Oost-Europese landen bij de Unie zijn gekomen... Er, uh, een belangrijke arbeidsimmigratie is geweest. Dat hebben we ook gewild. Dat is deel van Europa. Hè? Dat vrij verkeer van werknemers. Uh, dat kan ook problemen opleveren. Dat, dat ontken ik ook niet. Uh, er zijn uh, een hoop malafide uitzendbureautjes. Uh, bijvoorbeeld, er zijn problemen met de huisvesting. Maar ik zeg, pak die dan aan en uh, ga niet met een dergelijk stigmatiserend meldpunt uh, aandragen. Ik hoorde mensen zeggen, ja god, we, we hebben nu kennelijk de Marokkanen gehad. Laten we naar het volgende station gaan. Uh, dat zou kunnen, maar u uh, zich eens voor dat we inderdaad nu het meldpunt... meldtje uh, meldje problemen met Marokkaanse Nederlanders krijgen. Dat zouden we ook onacceptabel ja. vinden. We zitten in een Europese Unie waarin we EU-burgers gelijk behandelen. En dit is natuurlijk zeer stigmatiserend. Hoe kwalificeert u dit? Ik zou het kwalificeren als een, een, een schending van het, vrij verkeers, het recht op vrij verkeer. Omdat het Hof al heel lang heeft gezegd... niet alleen echt een daadwerkelijke verhindering... maar ook het, het moeilijker of minder aantrekkelijk maken van dat vrij verkeer... is al een schending van het verdrag. En dan kan je je dus afvragen of Nederland dat niet schendt. Eén, omdat Nederland de regering al heeft gezegd... we doen er niks tegen...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 Ja, wat vindt u van het standpunt? Vooral die ja. zin met alle respect voor de Poolse ambassade vond ik mooi. Dat is, dat is bijna Brits, with all due respect. Ja, ja nee, ik, ik denk dat minister Kamp... Ja, de Nederlandse regering staat op dit moment een beetje onbekend... dat het toch wel de grenzen van het Europees recht uh, opzoekt... Uh, op het gebied van migratie. Uh, minister Kamp heeft al eerder aangegeven... dat hij bijvoorbeeld ook uh, de Bulgaarse en Roemeense werknemers... Uh, wil, wil uh, zo lang mogelijk buiten de deur wil halen. Ook daar kan je je vraagtekens bij, bij zetten. In het toetredingsverdrag van die landen staat al zeer duidelijk... He, er is een standstill-bepaling. Je mag het niet moeilijker maken. Nou, dat lijkt erop. We proberen die landen ook buiten Schengen te houden. Dus dit past helemaal in het plaatje van uh, de please PVV. Ja, nou wat. Kijk eens, uh, Rutte heeft al gezegd. Ik steun hem, of tenminste. Hij veroordeelt het online meldpunt niet. Wat, dat ja, nou, ik denk neer. wederom dat, dat dat is. Omdat de, de, de, deze regering zo afhankelijk is van de gedoogsteun van de PVV. We zien vandaag ook weer in de krant staan. Er komen nieuwe uh, bezuinigingsronden aan. Dus ik denk dat dat zeker meespeelt. Tegelijkertijd zien we ook dat Wientjes bijvoorbeeld van de werkgeversorganisatie... Mm -hmm. zeer kritisch is geweest. We zien ook dat de commissie, commissaris Redding, zeer kritisch is. Uh, en ik denk ook dat het de inderdaad... Commissie, onze, ja. mm -hmm. ja, de Europese Commissaris voor Justitie. Mm -hmm. Ik denk ook dat dit echt gewoon onze, onze belangen uh, schaadt... We hebben uh, baat bij, bij uh, goede Poolse werknemers. Niet alleen Poolse, maar uit geheel midden- en Oost-Europa. En ook uh, uh, die landen worden steeds meer een factor van belang... binnen de Europese Unie. Kunnen die baten die we erbij hebben, kunt u dat eens even uh, duidelijk maken? Nou, We focussen ontzettend, nu ontzettend op de problemen die er zijn. Hè? Maar hoeveel mensen hebben niet uh, succesvol hun, hun keuken laten verbouwen... door de Poolse werknemer. En tegelijkertijd zie je ook dat Polen een steeds groter speler wordt... op het, op het Europese toneel. Uh, er wordt misschien... Misschien nu zelfs gas gevonden. Hè. Het is, het is een echt een, een powerhouse aan het worden. Um, je ziet dat Polen steeds belangrijker wordt, steeds meer invloed heeft. En uiteindelijk kan dit ons wel eens uh, ja, uh, tegen uh, een ja, gaan werken. Een powerhouse? Een, een, een economische uh, een macht in wording binnen, binnen de een Europese powerhouse Unie. Een, een economisch powerhouse, ja. Oh, okay. Dus... Dus, precies, wees voorzichtig. Je ziet nu al dat, dat... Kijk, wij hebben natuurlijk ook heel veel belangen in Polen als Nederland. Het, het vrij verkeer werkt, uh, werkt twee kanten op. Hè. We kunnen daar, ook daarheen. En Nederlandse bedrijven investeren ook behoorlijk in Polen en in Oost-Europa. Uh, en daar hebben we ook heel veel baat bij als Nederlandse economie. Wat is er nu aan de hand? Want kennelijk... Uh, die PVV doet het niet helemaal voor niks, voelen ze zich gesteund door een soort beweging... die je dus kennelijk, dat zie je ook aan de reactie, maar even aan hoeft te prikken. En hop, daar gaan we. Ja, nou, Europa is op dit moment natuurlijk niet, niet heel erg populair. En wat ik zeg, er zijn ook heus wel daadwerkelijk problemen... met uitzenden, uitzendbureaus, met huisvesting. Uh, er is waarschijnlijk ook gewoon een tekort aan, aan, aan Europees sociaal beleid... Uh, alleen daar wordt niet op, op, op gelet. Als ze nou een meldpunt hadden gedaan, meld de misstanden die er zijn... Hè, dan, dan is dat meteen al een veel positievere insteek. Maar dit is heel duidelijk voor de bunen. En waarom denkt u dat ze daar dus niet voor gekozen hebben? Want het is natuurlijk voor de hand liggend om inderdaad precies te doen wat u zegt. Namelijk, meld je problemen, dan kunnen we die problemen inventariseren... en dan kunnen we er iets mee. Dat is een logische gang van zaken. Precies, en dat is eigenlijk ook waar achter de schermen door dit kabinet heus ook al wel aan wordt gewerkt. Er wordt die, die, die uitzendbureautjes worden al aangepakt, er wordt gekeken naar, naar uh, uh, problemen met, met huisvesting. Alleen, ja, daar win je blijkbaar geen stemmen mee en dat is, dat is erg jammer. Oh. En hoe uh, hoeverre maakt uh, de Europese Commissie kans om dat meldpunt aan te brengen voor het Hof van Justitie? Uh, nou, dat is een beetje de vraag. We hebben al gezien in een zaak waarbij de, de, de Franse boeren de snelwegen blokkeerden... En, en de Franse staat er niets aan deed. De Franse staat uiteindelijk verantwoordelijk werd gehouden... voor het, uh, het verhinderen van het vrij verkeer. Uh, de commissie heeft wel daar een discretie in. Die mag zelf beslissen of ze dat wil. Of dit niet, uh, niet heel politiek uh, gevoelig ligt. Uh, maar in principe zou ze het kunnen proberen. Nou, Het ligt politiek gevoelig, lijkt mij. Ja, tegelijkertijd zie je ook dat de commissie wel pal voor die Europese waarden staat. En het feit dat ze eerst maandag zouden reageren en dat nu al doen... Uh, dat wil ook wel wat zeggen, denk ik. Maar goed, stel dat het dat, uh, Hof van Justitie uh, dat het veroordeelt, dan moet het weg? Dan, uh, zou, dan zou de Nederlandse regering uh, duidelijk stelling moeten nemen tegen dit, uh, tegen dit meldpunt. En dat doet ze op dit moment niet. Nou ja, Je kan ook zeggen, het is een Nederlandse aangelegenheid. Europa moet zich daar niet mee bemoeien. Uh, nee, het is geen Nederlandse aangelegenheid. Omdat het hier gaat om, om het uh, eruit lichten van een groep EU-burgers. In de EU hebben we gezegd, we, gaan, uh, we maken geen onderscheid tussen, op, op grond van nationaliteit. En dat is wat hier zeer duidelijk gebeurt. Je kan ook nog uh, het andersom redeneren. En daar zijn een hoop mensen ook gevoelig voor. Als Europa, uh, als Europa zich er een beetje mee gaat bemoeien... nou, dan zal die wel eens helemaal wel gelijk hebben, hè? Uh, vind ik moeilijk. Europa heeft niet altijd ongelijk. Nee, oh, maar uh. op dat sentiment meedrijven is makkelijk. Dat bedoel ik. Ja, en daar zal de commissie ook zeker rekening mee houden. Normaal gesproken zo'n zo inbrookprocedure... Hè, want dat is wat er dan zou beginnen... De, dat doet de commissie niet zomaar. Die denkt daar goed over na. En vaak gaan ze ook eerst informatie inwinnen. Gaan ze kijken of ze het niet hè, achter de schermen kunnen regelen. Dus ik denk dat daar heus wel een telefoontje uit Brussel... Naar, naar, naar Den Haag zal zijn geweest. De reacties zijn nu een beetje... Uh, links en rechts... van nou ja, dit, dit is niks anders dan hitserij en. Uh, wat doet die man? Maar een echt inhoudelijk iets om er tegenover te stellen, dat is er nog niet. Nou, ik denk dat dat er wel is. Ik denk dat minister Kamp heus wel bezig is, met de bezig is om de problemen die er, die er zijn daadwerkelijk aan te pakken. En ik vind het eigenlijk ook wel goed dat er nu eens een keer een, een reactie ook vanuit de samenleving komt: uh, van he, je kan ook te ver gaan. Dit, dit is zo duidelijk stigmatiserend. Willen we inderdaad uh, op deze manier omgaan met onze, onze uh, mede-Europeanen? Uh, en ik denk dat, dat het antwoord daar nee op is. Maar u gelooft dat Kamp al bezig is met allerlei maatregelen? Da dat is hij al. Dat en dat zijn dan Nederlandse maatregelen, geen Europese maatregelen? Dat zijn Nederlandse maatregelen, dat is gewoon het toepassen van de wet. Hè? Gewoon toepassen dat uh, uh, Europeanen die hier komen werken... gewoon voldoen aan de sociale wetgeving, aan het minimumloon, et cetera. Uh, er is ook de, de Tweede Kamer. Er is een tijdelijke commissie arbeidsmigratie geweest. Die kijkt daar goed naar. Die houdt ook de ontwikkeling van, van het aantal werknemers in Nederland in de gaten. Uh, we hebben gewoon heel veel te winnen ook bij uh, arbeidsmigratie. Als die in goede banen wordt geleid. Hm. Polen waren ook altijd een uh, niet zo erg favoriete groep in Duitsland. Speelt dat hetzelfde eigenlijk? Dat is interessant. Want ik, heb, uh, uh, het, ik had het hierover met een Duitse collega van mij. En die zei, God, wat, wat ik hier nu hoor, hoorden wij tien uh, jaar geleden ja, in precies. Duitsland. Inmiddels zijn we ons zeer bewust van... Uh, hè, dat powerhouse van die economische uh, buurman, groeiende buurman nou ja, die we hebben. En ze doen de klusjes die de Duitsers, zeker de Nederlanders, niet willen doen. Precies, en daarmee schaadt het natuurlijk ook onze belangen zo'n meldpunt. Als de Duitsers inderdaad zeggen, nou, dan gaan we liever naar een andere lidstaat. Um, dus die grapjes over de de, de... de grapjes die je tien jaar geleden hoorde in Duitsland, die, die hoor je nu niet meer. Trouwens, over grapjes gesproken. Ik begreep dat er ook een wildgroei aan meldpunten ontstaan is op internet... Ja, dat is toch wel uh, grappig. Er is bijvoorbeeld een meldpunt Belgen. Hè? En er staat dan sinds 1 januari 2003. Er, is er sprake van vrij verkeer van werknemers tussen Nederland en België. Deze massale arbeidsimmigratie leidt tot veel problemen. Overlast, vervuiling door zwelvuil, zwervenvuil, frietzakjes, <lacht> verdringing op de arbeid. Nou, er is een meldpunt Limburgers. Er is een meldpunt Autochtone Nederlanders. Nou ja, fijn. Iedereen die, uh, heeft daar toch weer iets grappigs van gemaakt. En er is ook, dat vond ik nog wel opmerkelijk... En, uh, een meldpunt van meester Polska. Meldpunt waardevolle gezelligheid. Heb je een keer een wilde stapavond gehad met wat Polen? Heb jij hardwerkende oostblokkers in dienst waar je heel erg blij mee bent? Meld het aan meester Polska. Dus ja, de, dat is de goede, de goede ervaringen met de Polen kunnen dus ook gemeld worden. Maar goed, dat is, dat is ook een reactie ja, uit de samenleving... om op om, om deze manier hier humor mee te bedrijven. Ja, precies gelukkig. Wel gelukkig wordt het ook niet al te serieus genomen dan ja. blijkbaar. Wat denkt u, wat is tenslotte... Het tot slot uw analyse, dat dit binnen ja, een, een week of, of tien dagen gewoon uh, verzuipt in het niks? Dat denk ik. Ik denk dat uh, het weliswaar op de agenda blijft, maar dat stond het al. Hè? De, de, de daadwerkelijke problemen die er zijn met arbeidsimmigratie. Daar moet gewoon gecontroleerd worden, moeten de regels die er al zijn... moeten worden gerespecteerd. En verder deze hetzen, uh, ik denk dat dat een, een, een, een langzame dat, uh... ja. Nou wilde staat er toch waarschijnlijk nog de komende tijd vorst in de publiciteit zien te houden. Denkt u ook uh, dat vraag ik me af. Kijk, wij hebben het er natuurlijk nu ook weer over. In ja. die zin heeft de PVV er dan wel ja. weer wat mee bereikt. Uh, maar ik denk dat op een gegeven moment dit, uh, zoals alle andere uh, uh, dingen die ze op de agenda zet, uh, langzaam weer verdwijnt. Okay. Hartelijk dank voor uw uitleg. Het meldpunt van de PVV, verklachten dus over Polen. Maar ja, het ging niet alleen over Polen hoor. Ook de Roemenen en de Bulgaren worden genoemd. Dat is niet goed gevallen in Europa. Maandag zal de Europese Commissie een standpunt innemen. En wellicht juridisch aanvechten. Goed, u hoorde dat. Over Jorrit Rijpma, docent Europees Recht aan de Universiteit Leiden. Hartelijk dank. Je hebt ook nog wat meldpunt. Middenbeemsterhorken. Ja. Middenbeemsterhorken. Middenbeemsterhorken? horken, ja. ja dat, is, dat is toch grappig. Inwoners van Westbeemster kunnen nu direct de telefoon grijpen... wanneer iemand uit het buurdorp een plantenbak omverwerpt... geuroverlast veroorzaakt of zijn hondenpoep niet opruimt. Oké. Okay. Nou, allemaal humor op de vroege ochtend. Um, Ander als het aan minister Schippers van Volksgezondheid ligt, mogen ziekenhuizen straks winsten gaan uitkeren aan investeerders. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel dat zij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Met het voorstel beoogt de minister de zorg interessanter te maken voor private investeerders als pensioenfondsen. Die investeren nu al wel in andere economische sectoren, maar niet in de zorg. Winstuitkering wordt alleen toegestaan na een toets van de inspectie voor de gezondheidszorg. en als de financiële reserves voldoende zijn. Of dit nou een goed plan is, gaan we bespreken met Guus Schrijvers. Hij is hoogleraar de gezondheidszorg aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Zal dit de kwaliteit van de zorg ten goede komen? Zegt u het maar? Nou, ik vind die al heel goed. En wat dat betreft vind ik het een, uh, een wetsvoorstel waarvan ik niet weet welk probleem ze gaat oplossen. Als we nu in Nederland ziekenhuizen zouden hebben, zoals ze tien jaar geleden zouden uh, draaiden, zouden we 20% meer bedden nodig hebben. Dat is, ziekenhuizen zijn op dit moment. Al al heel innovatief. Ze zijn goed bezig. En veel efficiënter. Dus ja, ze worden al efficiënter. We moeten ophouden met het uh, naar beneden halen van de ziekenhuizen. En u dus vindt dat natuurlijk... dat gebeurt op deze manier? Ja, op deze manier wel. Want er en... wordt gezegd, aantrekken van privaat kapitaal is nodig... want de komende tijd, nou, veel ik meer mis. zorg en fijne. Ja. Nou ja, wat wat meer wat nodig hebben ja. in dit wetsvoorstel? Dat is een goede onderbouwing. We hebben een goede zorg opgebouwd hè, sinds 1850. Toen is het begonnen. We hebben een hele moderne zorg. hebben heel veel mensen keihard aan gewerkt. Als we nu vinden dat pensioenfondsen en andere mensen winst moeten maken in de zorg. Misschien is dat nodig. Maar kom dan eens een keer met een goed rapport. Laat een groot accountantskantoor dat dan eens even laten zien. Maar het is nu zo'n losse vlodder. Maar meneer Schrijvers, ik, ik begrijp het eigenlijk niet helemaal goed. Want tot nu toe zijn wij in ieder geval de laatste tientallen jaren alleen maar gewend aan een geluid van de gezondheidszorg wordt duurder. En met recht. En daar zijn allerlei verklaringen voor enzovoort. En nu gaat het opeens over winst. Ik denk, waar komt dat dan in godsnaam vandaan? Nou, er is, de, de sector is natuurlijk erg aan het groeien. En Albert Heijn zou willen dat ze zo'n omzet, omzetstijging ja. zouden hebben ieder jaar. Ja. Vanwege de vergrijzing. En, vanwege de vergrijzing. Mm -hmm. En dat er dan particuliere ondernemers ook een graantje mee willen pikken... dat kan ik me ook wel voorstellen. Want het wordt zo'n grote sector. Ja. En dan wil je wel wat. Maar er is um, dat... Weet u, na, gezondheidszorg in Nederland... is nog altijd een beetje gebaseerd op hè? Dat je wat voor een ander wil betekenen. En dat verhoudt zich niet goed met hebzucht. Dat merk je ook heel goed natuurlijk aan de manier waarop het personeel daar werkt. Die zijn erg. Uh, of heel erg willen ze graag klaarstaan voor een ander. En ze moeten veel te hard lopen. En uh, het kan best anders georganiseerd worden. En ik had dat ook van de week. hadden we een hele discussie over hoe moet je nou de zorg aan kankerpatiënten goed regelen. Dat is dan in vele ziekenhuizen nogal verspreid. Als ze chemokuur moeten hebben, gaan ze naar de interne geneeskunde. Moet de tumor worden weggesneden, moeten ze naar de chirurgie. Moeten worden bestraald, moeten ze naar de radiotherapie. Dat moet je eigenlijk samenvoegen, hmm. dat, dat is nog te veel loszand. Ja, maar dat, dat is natuurlijk iets wat permanent in ontwikkeling is. En permanent wordt daarover nagedacht. Maar, of, en, nog niet, en dat vind ik, als, als wetenschapper daar in die Ivoren toren vind ik dat het lang niet snel maar genoeg gaat. Maar kunt u gaat. ons eens uitleggen waar nou opeens dat begrip winst... in die gezondheidszorg vandaan komt? Nou, kijk, toen het ijzeren gordijn viel... dat weet u, hebben we allemaal meegemaakt. Toen was dus de marktwerking superieur boven overheidssturing... Dat was, en dus hoefde men niet meer te argumenteren. Winst maken, marktwerking is altijd beter dan overheidsstuur. Ik zie wel dat alle communistische landen zijn gevallen. Dat is toen gebeurd met de Berlijnse muur. Toen kregen we de financiële crisis. Een jaar of drie geleden. Toen werd er gezegd... Ja, we zien wel, marktwerk werkt helemaal niet. Er zijn stelletjes zakkenvullers, die bankiers. Nu zitten we in... En de zorg volgt altijd een beetje wat er in de maatschappij... En er wordt er dus niet meer nagedacht... We hebben hele. En wat mevrouw Schippers nou doet. Een beetje na-eilen van het vallen van de Berlijnse muur. En wat je nu hebt <laughs> uh, met de markt. Nu zit ik in het. 25 vlak, jaar he? na dato. Ja, dat is nog steeds in de idee. We moeten meer marktwerking hebben in de zorg. Dat eilt dus na. En het land waar de marktwerking nu is uitgevonden. Dat is de Verenigde Staten. Dat hebben we altijd gevolgd. Dat is inmiddels terug. Die willen juist budgetten, zuiniger aandoen. Ja, maar de vergelijking deugt niet helemaal. Het zijn maar grote stappen. Die, die, a, a, die komen kritiek van... op de professor? Ja, absoluut ja. heb ik kritiek op de professor. Want u weet zelf natuurlijk dat, dat het systeem waar ze daar vandaan komen... Ja, dat is een systeem dat, ja. uh, dat kent geen enkel land ter wereld. Nee. Dat is gruwelijk gewoon. Nee. Maar wij zeggen dus in het vak... Ga nou niet zomaar marktwerking toepassen. Ga ook niet zomaar overheidssturing doen. Maar dan moet je heel goed naar kijken. Wat ik nou, ik zou mevrouw Schippers willen uitdagen: kom nou eens met een rapport en neem nou eens één ziekenhuis. En die zegt, nou, oké, okay, daar willen we private investeerders in. Wat, wat doet die private investeerder? hè? Loek, uh, Loek Winter, hè? In van de IJsselmeer ziekenhuizen. Van de IJsselmeer ziekenhuizen en van het Slootsevaart Wat doen ze daar? Nou, dit wordt, mag even, voor mensen die dat niet weten... Dit wordt wel, hij wordt wel gepresenteerd als iemand die heeft laten zien... dat marktwerking in die zorg goed werkt. Want hij heeft die ziekenhuizen uit het slop getrokken, nou, zegt men. Ja, wat heeft hij gedaan? Dat is ook goed. Mm -hmm. Ten eerste waren die ziekenhuizen bijna failliet. Nou, dan heb je ook alle macht. Hè? Als er dus iedereen bijna verzuipt, dan kan dat goed. Dus uh, wat je nu ziet hè, bij een aantal ziekenhuizen... lopen heel erg in de rode cijfers. Ja, dan kan. Het is natuurlijk makkelijk om daarna iets uit de slop te trekken. Want je hebt alle macht. Ten tweede, wat dus ook opvalt... Loek Winter neemt daarna iedereen in loondienst. Die medisch specialisten in de Nederlandse ziekenhuizen... die hebben allemaal eigen kleine bedrijfjes. En wat doet zo'n commerciële investeerder ook in het buitenland... Die neemt al die specialisten in loondienst. En als Luc Winter het overneemt, gooit hij de een derde uit van uh, tegenstribbelende medische specialisten. Ja, maar waar, daar, heb je toch geen, uh, daar heb je geen commerciële investeerder voor nodig. Dat kun je ook zo doen. Oh. Dus die bewierooking van Luc Winter die is nogal overdreven. Dat is uw conclusie. Ja, en het is ook gevaarlijk om dan eerst de ziekenhuis bijna failliet te laten gaan. Zoals bij Slotervaart, mm -hmm. zoals in Lelystad. En daarna pas een rennende hand toe te steken. Dat is dus dat je wacht tot dat een gebouw in de fik staat. en Dan, ja, dan komt er een stoere brandweerman die het wel kan blussen. Ja. En je moet voorkomen dat ze in de rode cijfers komen. Maar even nog, de belofte überhaupt van winst maken in die gezondheidszorg. Nou, is, is dat niet een, een, een, een sowieso? is merkwaardig. Nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, het is best wel zo... dat een klein beetje geldprikkel wel werkt. Ik heb meegemaakt, orthopeden... en die moeten dan uh, heupoperaties doen. En die hebben dan een vast salaris voor 90 procent. En ook die mannen en vrouwen die vinden het leuk... als ze iets meer inkomen hebben... als ze geen 100 operaties doen, maar 105. Hm. Dan niet 5 procent hoger inkomen. In Amerika heb je het over... Uh, uh, Cinema-foutjes, Biscobon. Iets. Je mag best mensen belonen. En dat heb ik ook. En als je als je een keertje s'avonds nog eens een keertje een lezing geeft... en ik krijg een fles wijn, omdat ik... Eh, eh, juichend thuis. Oh, juichend thuis. En dan kom ik thuis en zeg, wat is het? Wat voor merk? Nou, kom op. <laughs> en dan is dat best leuk om... Maar dat moet niet zoiets worden van... professor Schrijvers gaat lekker een lezing geven... en dan komt hij weer met duizend euro thuis. Nee, ik, ik voel dus wel voor een klein beetje prikkel van de dokter. Iets van waardering. En dat meer dan een schouderklopje... En je ziet in het buitenland systemen... en er zijn dokters voor 90% in loondienst, gewoon goed doen. En als ze dan een keertje... had ik van de week een, een hoogleraar gynaecologie... en die had de hele nacht had die dienst gedraaid. Nou, zo'n man mag best van mij aan het nou, einde dat... van de maand... even wat extra krijgen. Nou, er zijn zat specialisten die dat doen, toch? Ja. En maar bij de gynaecologen, die moeten dag en nacht klaarstaan... en die krijgen dus geen extra extraatje... Wat verwacht de politiek nou werkelijk van het winstprincipe in die wereld? Nou, ik denk niet zo heel veel. Kijk, mevrouw Schipper zit met een kleine Kamermeerderheid voor de regering. Dus die probeert zich wat te profileren. Als, ze is eigenlijk geen minister van Volksgezondheid, ze is minister van Marktwerking. En er zijn delen in Nederland die dat heel goed vinden. Dus dit komt nu weer in de publiciteit. U, uh, wij besteden daar aandacht ja. aan. En ik denk dat er uh, niet zo heel veel van zal komen. Omdat de inspectie, want dat staat erin, die moet dat beoordelen... die is daar heel kritisch over. Want als je niet oppast... weet u wat nou duur is in het ziekenhuis? Zeldzame operaties, zeldzame ziekten. bulkwerk. En die verdwijnen natuurlijk in zo'n systeem. Nee, als je wind wil maken, nou ja, moet dat... je dus routineoperaties doen. Heupen, staaroperaties... Maar niet een complexe tumor Dus dat gaat het kosten van het hele palet... dat de Nederlandse gezondheidszorg beslaat. Is dat wat u denkt? Ik, die, dat risico is er. Aan de andere kant hebben we een goede inspectie. Hè? Dat is dan de gezondheidspolitie. En die let erg goed op. Daar heb ik veel vertrouwen in. Maar dan zit je iedere keer weer in de verdediging. Want dan is er al een heel plan gemaakt. En dan zegt de inspectie, dat willen we niet. vind ik zonde van de energie. En waar die ziekenhuizen nu mee bezig zijn... en dat is wel goed van mevrouw Schippers... die heeft een lange termijn afspraak gemaakt met de Nederlandse ziekenhuizen. En die Nederlandse ziekenhuizen willen graag weten... nou, oké, okay, als we dan vijf jaar lang geen groei hebben... weten we dat tenminste. Maar wat ze van af willen, dat ze dan groei toegezegd krijgen... en een jaar later, we krijg nog een strafkorting, want dat uh, gaat niet. Dat, dat is, daar kun je geen uh, met dat soort om, in zo'n omgeving kun je geen ziekenhuis leiden. U moet gewoon eens langsgaan bij minister Schippers... en gewoon drie keer achter elkaar zeggen... u durft de professor toch niet tegen te spreken. Mm. En dan is het gauw besloten. Oh, zij uh, wil helemaal geen mensen uit de wetenschap ontvangen. Dat is ook wel is onze frustratie. Ja. Meent u Ze, dat? Ja. ja. Wij, uh, kijk, uh, bij Abkling, Klink, want ik zit nu 25 jaar... In Houdt de u het kort, we hebben nog heel weinig tijd. Ja, ja? maak uw punt even snel, wou ik zeggen. Oh, maak mijn punt snel. Ja? Uh, nee, ze heeft uh, weinig op met, uh, met wetenschappers zoals ik. Maar, uh, maar ook anderen klagen daarover. En wij eigenlijk denken wij, ja, we zitten toch niet voor de katsen, je weet wel te werken. Doe er wat mee. Uh, maar dat is, ze luistert meer. En dat zie je natuurlijk vaak bij mm -hmm. carrièrepolitici. Kijken naar de Tweede Kamer, naar hun eigen partij. Hartelijk dank, hoogleraar Gezondheidszorg Guus Schrijvers. Het ging dus over het kabinetsplan om ziekenhuizen winsten te laten uitkeren. Tot zometeen, na negen uur. Samen thuis, samen dros. Nou, zullen we hier dan maar? Ja, het is hier mooi stil, midden in de natuur. Kijk, kijk daar hebben we water. Juist. De vroege vogels hakken wakker voor de ijsvogel. Dan hebben we ook nog koolgansen voor u, smart grids, markerwadden, dieren in de kou en... We gaan vissen inventariseren met de nieuwste DNA-techniek. Morgenochtend. Tussen 8 en 10. Vroeger. Nog, nog twee klappen. En we zijn er. Vogels. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bent u een ervaren manager en met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht...